9 uur, Martijn Eihuis met het NOS-journaal. Bij een ongeluk op de A50 bij Herpen in de richting van Os zijn twee doden gevallen. Een van de twee doden is een spookrijder die het ongeluk veroorzaakte. De politie spreekt van een ravage. De A50 is afgesloten en het verkeer wordt omgeleid. In Zwijndrecht is de brand in een wagon vol ethanol onder controle. De brand brak gisteravond uit in twee wagons van een goederentrein op het rangeerterrein Kijfhoek. In de een zat ethanol, in de ander staal die met staal kon in de loop van de nacht worden geblust. Omdat er explosiegevaar was, moesten 40 omwonenden hun woning uit. Nu dat gevaar is geweken en de brand onder controle is, mogen ze weer terug. Bij de brand in Zwijndrecht zijn geen giftige stoffen vrijgekomen. Werknemers bij de Italiaanse autofabrikant Fiat... hebben ingestemd met een plan om de arbeidsvoorwaarden te versoberen... in ruil voor behoud van werkgelegenheid. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar volgens vakbonden... hebben de ja-stemmers ze niet meer in te halen voorsprong.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 Het weer bewolkt en overwegend droog. Vanmiddag krijgt vooral het noorden van het land weer flink wat regen. Het wordt 7 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. AWB verkeersinformatie. De A50 van Arnhem naar Eindhoven is afgesloten... tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Paalgraven. De oorzaak is een ongeluk. Verkeer richting Den Bosch kan vanaf knooppunt Valburg beter omrijden... via knooppunt Deil over de A15 en de A2... Dan nog opricht van de spoorwegen. Want tussen Den Bosch en Osser rijden geen treinen. De oorzaak is een kapotte bovenleiding en de vertraging meer dan een uur. De volgende boodschap is bedoeld voor uw toekomstige geliefde. E-matching, dat is online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Als oud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 op een betere toekomst. Ik ben Ernst Daniel Smit. Dit is Radio 1. TROS Nieuws Show. Presentatie Peter De en Mieke van der Wij. Bijna vier minuten over negen. Welkom bij het eerste hele uur van de nieuwsshow. Ik ga u vertellen wat we gaan doen. Over een kwartiertje ongeveer gaan we proberen contact te krijgen met Charles Huiskes. Die zit vast op het vliegveld van Tunis. Zij dus vraagt hoe daar de situatie is. En dan praten we over door met Paolo de Mas van het Marokko-instituut. Daar gaan we over hebben over de mogelijke olievlekwerking... die de revolutie in Tunesië kan hebben op de rest van de Noord-Afrikaanse landen. Daarna aandacht voor een instrument dat geheel ten onrechte... tenminste, dat zegt onze gast. Een wat sufima en wat suf imaar geweest. We hebben het dan over de blokfluit. Fluitist Erik Bosgraaf krijgt binnenkort de Nederlandse muziekprijs. En dat is de hoogste prijs in die sector. Hij is bij ons te gast. Met zijn fluiten. Met zijn fluit, hopen wij. Ja. En het laatste onderwerp van dit uur uh, is Sochi, beter bekend als de parel van de Zwarte Zee. Nou, volgens mij moet die parel nog ontstaan, want als je de verhalen hoort over die plaats... nou goed, daar komt vertellen journalist Arnold van Brugge. Die volgt namelijk daar de voorbereiding voor de Olympische Spelen, de Winterspelen dan, van 2014. Goed, we beginnen met een nieuwe hoos aan lekker. Nee, nee, nee. Veel duidelijker kon Wouter Bos niet zijn... toen de kwestie over de verlenging van de missie in Oeroesgan voorlag. Ook koningin Beatrix bemoeide zich tegen het al dan niet verlengen van de missie aan. Het zou moeilijk zijn, zei ze tegen een Amerikaanse diplomaat. Dat weten we allemaal sinds gistermiddag 4 uur. Dat was het moment waarop RTL Nieuws en NSC Handelsblad... een deel van de Nederlandse Cables ambtsberichten van Wikileaks openbaar maakten. Het Dagblad en de televisiezender, maar later ook de NOS... beschikken sinds kort over alle 250.000 documenten van de klokkenluidersite. Over wat er in de politieke achterkamertjes werd besproken... bepraten we, we met adjunct-hoofdredacteur van het NRC, de NRC... <laughs> Ik weet het nooit precies. Joost het NRC Handelsblad en de NRC. Ja, de NRC is het dus, hè? want de courant. Hè? Ja, okay. Joost Oranje, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, ja, we kunnen natuurlijk alles lezen op Wikileaks. Hè? Dus uh, ja, wat is hier dan zo uniek aan? Nou, we kunnen helemaal niet alles lezen nee, op Wikileaks. Nee, want uh, uh, Wikileaks die uh, hebben de beschikking over 250.000 van die uh, Amerikaanse ja. cables, zoals je al zei. Ja. Dat zijn dus uh, diplomatieke ambtsberichten die ambassades van de Amerikanen door de hele wereld sturen. En waar interessante informatie in, uh, in staat. En dat, uh, dat wordt vrij uh, gedoseerd steeds vrijgegeven. Sterker nog, ik geloof dat nu in van die 250.000 pas 0,8% is gereleased. Ja, want hoe zoek je het? Hè? Ja, in... is, dat, dat is dus allemaal in handen uh, van Wikileaks. Maar niet alleen van Wikileaks, ook van uh, de Noorse krant Aftenposten. Van wie, met wie wij samenwerken en waar wij dus inzage hebben gehad. Uh, en wij hebben uh, nu inzagen niet overigens in al die 250.000... Uh, maar in de 3000 Nederlandse uh, telegrammen. En daarnaast is het natuurlijk nog veel meer van al die ambassades over de hele wereld. En er gebeurt dat door een druk op de knop van het computersysteem... dat je alles met Den Haag, Nederland, Beatrix, Bos. Uh, ja, wat, wat, nou, wij zijn dus in... Uh, indrukt en, en dan rolt het eruit, of hoe gaat dat? Ja, wij, wij, zijn, wij zijn dus in Noorwegen geweest bij de collega's van Aftenpossen. dus de grootste krant van Noorwegen, wel een kwaliteitskrant. Um, die hebben dus die hele database, die hebben dus wel die 250.000 uh -huh. uh, stukken. Die hebben ze gekregen van een bron. Uh, niet van Wikileaks zelf. Ze hebben het waarschijnlijk via een, uh, via een afvallige bron. die een USB-stickje heeft meegenomen. Maar kortom, ze hebben daar uh, die database. En daar kan je dus inderdaad gewoon in zoeken. En dat is natuurlijk een, een mer à van gegevens. Uh, als je daar uh, balken met een zoekmachine. Ze hebben een speciale zoekmachine ook gebouwd. waarin je in die kabels kan zoeken. Als je balken in de indrukt, dan krijg je gewoon uh, 700 kabels over balken. Oh. Uh, en als je. Uh, nou, niet als je het tros Nieuws Show in doet, denk ik. Maar, nee, uh, maar we er we ook wel alle... heel veel, op. <laughs> misschien ook wel een paar. Ja. Ik heb het niet gedaan, helaas. Ik zal het de volgende keer doen. Graag. Maar, uh, maar, maar al, allerhande zoektermen kan je natuurlijk verzinnen. En daar krijg je vanuit al die ambassades van de hele wereld... in die bepaalde tijdsperiode, krijg je daar dus die kabels van. Maar goed, als je bijvoorbeeld indrukt uh, Bos, uh, Beatrix, Udo's dan, dan wordt het dan makkelijker. Dan wordt het dan makkelijker, maar het is wel ingewikkeld, hoor. Want uh, kijk, die 3000... Uh, wat wij in eerste instantie hebben ingetikt is de heek. De afzender de heek. De ambassade van de Amerikanen in Den Haag. En dan krijg je dus 3000 dingen. En in die 3000 kan je natuurlijk zoeken naar Bols, naar Balken en alles wat je wat Nederland interesseert. Maar als de Amerikaanse ambassade uh, in Athene, ik noem maar wat... Uh, Balkenende op bezoek heeft gehad en daar een berichtje over heeft gestuurd naar Washington... dan zit Balkenende dus ook in ja. de kabel uit Athene naar Washington. Mm -hmm. Dus als je het echt goed wil doen, moet je natuurlijk niet alleen op de heek zoeken... maar moet je met Nederlandse zoektermen in die totale database zoeken. Nou, ik kan je voorstellen, dat is, een, oh, ja, dat is ondoenlijk werkend. Je hoopt natuurlijk op een dikke vette klapper. Ergens. Ja. En, en die kan er ook wel in zitten. Natuurlijk. Ja, dat kan er zeker nog in zitten. Maar je moet, uh, het, het, is gewoon, het is heel interessant journalistiek bronmateriaal... maar je moet het, uh, je moet het ook relativeren. Hè. Het, is, het is heel veel vooral. Maar het zijn uh, Amtsberichten die uh, ook ophouden in februari 2010. Daar begint het al mee. Hè. De afgelopen jaar weten we sowieso niet meer, want dan hebben we ze niet meer. Uh, en bovendien uh, zijn die ambtsberichten allemaal geclassificeerd. Er zijn normale, er zijn vertrouwelijke, er zijn geheime en heel geheim. En uh, in Wikileaks zitten alleen maar uh, een paar geheime, secret. Die zitten er inderdaad in topsecret dingen. Dus de echt interessante dingen mag je veronderstellen. Je die heeft Wikileaks überhaupt niet. Dus nee. je moet, die moet ook de waarde een beetje relativeren, maar dat neemt niet weg dat er hele interessante uh, journalistieke dingen uit te halen zijn. Nou ja, uw eerste publicaties gaan over Afghanistan. Is dat een bewuste keuze, omdat het momenteel ook in het politieke nieuws ja. zit? Ja, dat is een hele bewuste keuze. Vooral ook waar we het net over hadden, omdat wij natuurlijk ook geconfronteerd waren met de beperking. Dus je kan wel als een wilde in die database gaan zoeken. Wij hebben echt gekozen voor de inhoud en echt gezegd van nou, wat is op dit moment belangrijk, Afghanistan, wat is ook het meest reëel wat er in die tijdsperiode interessant zou kunnen zijn. He? Nou Vorig jaar het meest actueel wat erin zit, was de val van het kabinet. Dus we gaan heel gericht zoeken op alle dingen die te maken hebben met Afghanistan... dat je dat verhaal in ieder geval hopelijk betrekkelijk compleet uh, kan maken uit, uh, uit die kabels. En was dat nou nog heel erg verbazingwekkend? Want dat Wouter Bos tegen was, dat, dat wisten we op zichzelf al. Maar dat hij dus de Amerikanen gezien werd als de nut to crack... He? dat hij persoonlijk onder druk is gezet, dat was misschien wat minder bekend... Ja, precies. Kijk, ja, ik vond, Het geeft gewoon een, een heel goed... Kijk, journalistiek is natuurlijk altijd het allerleukste... als je iets totaal nieuws boven tafel kan lichten. Hè. Ons vak is voor twee belangrijke dingen. Voor verslaggeven en voor tegelslichten. Waarvan het laatste het mooiste is. En in dat tegelslichten zijn natuurlijk allerlei gradaties. En uh, hier zitten voornamelijk dingen in die interessant zijn. Niet die heel erg nieuw zijn. Maar die wel heel goed een kijkje achter de macht geven. En dat is natuurlijk ook een van de taken van de journalistiek om met je vinger achter de macht te zitten. En als je dit leest, dan zie je toch wel een heel interessant patroon. We hebben er gisteren uitvoerig in de krant over geschreven. Vandaag ook weer. Eh, met name over die Afghanistan-periode. En dan zie je ook echt hoe die Amerikaanse eh, ambtenaren en die Amerikaanse eh, ambassadepersoneel hoe die in dat hele Nederlandse politieke spel niet alleen eh, diplomatiek toeschouwer zijn, maar ook echt meedoen. Hè. Ze, ze zetten mensen onder druk. Ze praten met Nederlandse ambtenaren. Het geeft ook een heel goed inzicht hoe de Nederlandse ambtenaren naar die Amerikanen toe opereren. Nederlandse ambtenaren die tegen de Amerikanen zeggen: van nou om Bos onder druk te zetten, moet je gewoon dreigen dat hij uit de G20 wordt gezet. Dat soort dingen. Nou, dat geeft toch wel een heel interessant inkijkje. Vooral als je het een beetje in perspectief kan plaatsen. Want dat is natuurlijk cruciaal bij die kabels. Uh, voor ons als traditionele tussen aanleidingstekens, Dat wij die gegevens niet maar blind uh, in de krant zetten. Uh, Databombing noemen ze dat wel. Maar dat je net. Uh, duidt dat je er onderzoek naar doet, dat je er wederop ophaalt... dat je het in perspectief plaatst. En nou, dat is wat wij proberen te doen. Um, die Wouter Bos, hè, want uh, dat, dat, wat, die was dus in, in zijn eentje... tegen het verlengen van die missie in Uruskan. En uh, die, dat is uiteindelijk dan toch nog wel een vrij onthutsende conclusie... dat hij dat helemaal in zijn eentje heeft uh, tegengehouden of niet? Nou, dat was natuurlijk wel het een en ander al van bekend. Uh, ik weet ook niet helemaal of het zo is. We hebben gisteren natuurlijk ook rondgebeld... Uh, samen met de uh, collega's van RTL Nieuws trouwens... Oh. Hè, met wie we dit ja. uh, samen hebben gedaan. Uh, kijk, die interpretatie van de Amerikanen is natuurlijk hun interpretatie. Je ziet het en je leest het door hun ogen. Uh, dus om het beeld compleet te krijgen moet je daar natuurlijk veel meer mee doen... en achteraan bellen en uh, met mensen praten en, uh, nou ja... We hebben ook wel gehoord dat bijvoorbeeld mensen rondom Wouter Bos... en in de Partij van de Arbeid zeggen van nou... Uh, het is mij nooit zo duidelijk geworden... dat, dat die dreigingen bijvoorbeeld werden uitgesproken. Nee. En wat opvallend was dat premier Rutte er eigenlijk amper een woord aan wilde, wilde wijden. Die, die, die, die, die, ja. die zei, ach ja... Uh... Laat maar, weet je wel, we gaan weer over tot de orde van de dag. Wij ja. deden er een beetje schamper over eigenlijk. Ja, dat zou ik als ik hem was natuurlijk ook doen. Uh, want hij heeft er natuurlijk helemaal geen belang bij. Bovendien speelde dit in een periode dat hij gewoon... Uh, namens de oppositie in de Kamer zat als VVD. Uh, en alles wat je hier natuurlijk uh, drukte over maakt... legt er meer nadruk op. Dus ik, dat begrijp ik ook wel dat hij dat uh, op deze manier doet vanuit zijn. Hij speelt zijn rol ja. en, en wij spelen de ons. En hij zei ook, ik verwacht geen opvallend nieuws meer. nee. Nee, dat zei hij. En uh, dat is ook maar de, ja, wat je opvallend nieuws noemt. Misschien vindt hij, uh, dat kijkje achter het schermen... zoals wij dat in de krant vandaag en gisteren uh, beschreven... geen opvallend nieuws, omdat hij het zo goed kent. Ja. Maar wij vinden het wel interessant... want wij schrijven voor meer mensen dan alleen Mark Rutte. Of uh, het kan hem ook wel buitengewoon goed uitkomen. Want ja. het is natuurlijk een druk in de krant. Uh, nog eens een keer NRC, die weliswaar nu naar de Amerikanen toegelegd wordt. Maar natuurlijk precies in het straatje van Rutte past. Je bedoelt met betrekking tot de huidige ja. Uruskan-plannen. Ja, dat zou kunnen. Kijk, het zou natuurlijk heel interessant zijn... Uh, als we de Amerikaanse kabels van dit moment zouden kunnen zien. Bezijf. Wat doen zij nu rondom de plannen van het kabinet Rutte... om die, Afghaanse, om die politiemissie in Noord-Afghanistan te gaan uitvaardigen... wat het Nederlandse kabinet nu wil. D dit soort kabels gaan nu natuurlijk ook op en neer. Hè? Want uh, reken maar dat die Amerikanen daar natuurlijk ook zich over informeren... en wellicht ook wel druk zetten. Maar helaas, die, die hebben we dus niet. Maar op het moment dat je zoiets ontvangt... gaat er dan nog een discussie met een paar mensen... op de hoofdredactie van de NRC van start... die denken, wacht even jongens. Zou wij niet op een of andere manier toch door... Amerikaanse diensten gebruikt worden om op deze manier hier gewoon de zaak te natuurlijk, beïnvloeden. Natuurlijk. Ja. natuurlijk. En wat doe je daar? Nou, gebruikt worden, dat, dat is... Kijk, te sturen, laat het zo zeggen. Ja, ja kijk, als je gebruikt wordt... dan dat, dat impliceert dat je dat ook van de Amerikanen krijgt met een doel... Nee, nee, nee, oké, okay, dat je gestuurd wordt. Ja, je, je, krijgt, je krijgt die informatie... en het is altijd je taak als journalist. Niet alleen bij dit soort dingen, maar bij ieder onderwerp... wat op je bordje komt, om je af te vragen... Uh, word ik gebruikt? Word ik voor een karretje gespannen? Wie heeft hier belang bij? Wie heeft hier belang bij? En uiteindelijk kan je daar best wel bevestigend op antwoorden, als uh, het resultaat maar is, informeer ik er de lezer betrouwbaar mee. En wij journalisten laten ons natuurlijk heel vaak voor karretjes spannen. Ja. Maar als dat leidt tot nieuws of tot uh, een inzichtelijke berichtgeving... dan is dat maatschappelijk belang, maar wat pathetische zeggen... is groter dan dat voor dat karretjespan. Hebben jullie nog met de Veelstift de zaak moeten bewerken... om mensen uit het de schermwerper te ja, een paar. Ja, wij, wij hebben een paar kleine dingetjes eruit gehaald. Wij gaan ook niet al die documenten op het internet publiceren... om daar zelf dan doorheen te kunnen zoeken... Uh, dat omdat... doet af en posten wel, hè? Nee, ook niet allemaal. Nee, zeker niet. Nee. nee, die hebben dat intern ook alleen maar voor okay. eventueel hun mediapartners. Maar ze zetten alleen maar een aantal relevante kabels op, uh, op de site... waar je dan natuurlijk wel in kan zoeken. Ja. En wij hebben heel goed gekeken. We hebben ook een paar dingen weggehaald. namen van ambtenaren. Nou, want alles staat erin, hè. er staan ook telefoonnummers ja. in. En dat, dat halen we wel weg als het nodig is. Nou wordt er binnenkort gedebatteerd over bezuinigingen op Defensie. En dan komt natuurlijk die joint Strike Fighter oh. weer eh, tevoorschijn... met die allemaal stijgende kosten staat de NRC dan tegen die tijd toevallig ook vol met Wikileaks berichten over uh, dit gevechtsvliegtuig? Nou, misschien wel eerder. Want uh, de JSF is natuurlijk... Uh, in de amerikaans nederlandse verhoudingen... kan je natuurlijk zo van de afgelopen... Uh, drie, vier jaar een aantal interessante thema's... bedenken die wel in die kabels moeten zitten. Oekoushkan natuurlijk, Irak. Uh, de JSF is er ook eentje van. Dus daar gaan wij ook zeker uh, op zoeken. Nee, maar ik bedoel dat door de timing van dit soort berichten... je als krant ook zelf een, een pion wordt... in het politieke spel. Ja, maar dat ben je altijd. Je bent altijd een pion in het politieke spel. En daar moet je je ook niet door laten afleiden als wij nieuws hebben en het is fit to print, dan brengen we dat. Oh. Uh, af, onafhankelijk wanneer er nou een debat is. En natuurlijk zitten wij nu ook met mensen te kijken nou, op je, je onderwerpen. Zei, je zei net zelf van, we hebben het nu gedaan... omdat nu over die nieuwe ja, missie omdat, wordt gedebatteerd. Ja, omdat dat, en dat is ook een hele goede reden. Dus dat om, is dan, bepaalde, dan wel, wel bewust nu. Ja, ja, en die JSF is ook een heel goed onderwerp... want dat is nu ook volop in discussie. Dus alles wat je daar extra aan kan toevoegen aan informatie... moet je natuurlijk doen. Dus reken maar dat wij nu in die kabels ook zitten te zoeken... op JSF en zitten te mm -hmm. kijken of er relevante dingen... zitten. Want misschien zitten er wel helemaal relevante dingen in. En weten we alles al. Wij hebben over de JSF, het, als, en als NS handelsblad toevallig... tussen kerst en oud en nieuw, een hele pagina gemaakt. Toen we die cables nog helemaal niet hadden. Om de lezer gewoon bij te praten hoe, bij dat project hoe het ervoor staat. Maar dat neemt niet weg dat als we nu door de omstandigheden... meer informatie hebben, dat we dat natuurlijk nog een keer gaan doen. Maar het is niet zo dat je zegt, we ook, dat, dat hebben we... en dat wachten we tot er een geschikt moment is. En dan komen we ermee. Nee. Nou, niet. Tegen de tijd dat daar weer over gedeporteerd wordt. Je, je ben, ik, ik zal daar echt niet kinderachtig over zijn als journalist. Heb je, kijk, nieuws maken is, heeft ook vaak te maken met een bepaald soort planning. Maar de belangrijkste regel is, als je nieuws hebt, dan breng je het gewoon. En zo zullen wij dat ook doen. Komt er nog een apart hoofdstukje wat de Amerikanen doen en vinden... van de machinaties van Wilders? Ja, daar kijken we ook naar. Want over Wilders wordt natuurlijk ook gerapporteerd in die kabels. Uh, en, uh, maar ja, het probleem is steeds dat het zoveel is. En je kan wel één kabeltje of twee kabeltjes waar daarna nou Wilders in komt uh, in de krant gaan zetten. Maar wij willen toch echt ze eerst even allemaal lezen. En dan daar wat over doen. Maar dat zal, ik denk dat dat wel een interessant onderwerp is om, ja. uh, om wat mee te doen. Ja. Moet wel een samenhangend verhaal opleveren. Uh, hartelijk dank. Uh, we spraken met adjunct-hoofdredacteur van uh, NRC Handelsblad, Joost Oranje. Naar aanleiding van de Wikileaks-berichten, die uh, nu allemaal in handen zijn van. Ja, NSC, RTL, NOS, iedereen heeft ze. Kijk voor informatie en een aantal van die zogenoemde kabels op nieuwshow.nl. Dankjewel. Graag gedaan. De Tunesische president Ben Ali is gisteravond zijn land ontvlucht. Ieder die dag had hij al de noodtoestand uitgeroepen in verband met de bloedige onlusten in het land. Na weken van protest beloofde de 74-jarige Ben Ali zich bij de volgende presidentsverkiezingen, en dat is in 2014, niet meer verkiesbaar te stellen. Daarnaast zegt hij toe de voedselprijzen te verlagen, de persvrijheid te vergroten, en het leger niet langer te laten schieten op demonstranten. Haal je de donder, zou je zeggen. De afgelopen Weken kwamen bij protesten in Tunesië tientallen mensen om het leven en over de situatie in het land en de mogelijke gevolgen voor de regio. Gaan we dadelijk praten met Paolo de Massa. Hij is directeur van het Marokko-instituut uh, dat de ontwikkeling in Noord-Afrika analyseert. Maar eerst gaan we even over naar Tunis, waar Charles Huiskes zit. Die dacht daar op vakantie te gaan, maar die zit inmiddels vast op het vliegveld. Klopt dat, Charles? Ja, vandaag. Nou, ik ben in het hotel gebleven, want vandaag is het vliegveld uh, nog steeds gesloten. De, de vliegtuig, één vliegtuig hier. Ja, wat, wat betekent dat? Uh, kan je de straat op of kan je de straat niet op? Nou, het is een schitterende ochtend weer. Uh, prachtige wolkenloze hemel, dus alles. Iedereen komt een beetje, uh, staat met elkaar te praten. Iedereen komt een beetje naar buiten. Uh, de schade wordt een beetje opgeruimd hier. En uh, ja, iedereen zit natuurlijk, wat is dat de dag na de revolutie? Uh, iedereen zit, zit te praten wat het nou betekent, wat er gaat gebeuren. Enig idee wat er, uh, wat er nou werkelijk gebeurt? Wat, wat verwachten mensen? Maar ja, er is hier natuurlijk 25 jaar zo ongeveer met keiharde hand geregeerd. Dus er is niet iets wat klaarstaat, zou ik maar zeggen. Dus de meest wilde speculaties zijn er. En het leger zal daar ongetwijfeld ook een grote rol bij spelen. Maar iedereen hoopt natuurlijk het beste van dat er dan misschien straks verkiezingen kiezingen zullen komen. Dat er wat te kiezen zal zijn. En dat natuurlijk, ja, er zijn natuurlijk hele grote groepen mensen die uh, uh, veel belangen hadden bij het regime van, de, van Ben Ali. Dus zeg maar uh, mensen die profiteerden van zijn uh, bewind. En, en, en dat zijn er niet weinig. En die, die, we zitten nu ook een knopen te tellen, dus die wachten allemaal af op een soort beltjesdag natuurlijk. Merk je iets van de militaire aanwezigheid in de straat? Nou, de luchthaven die is helemaal uh, ja, afgegrendeld door uh, panzerwagens. De militairen houden zich dus op een, uh, op een grote afstand... Dus gisteren ook alle uh, dingen die gebeurd zijn, zoals het doodschieten van, al, van allerlei mensen bij demonstraties, wordt in de schuld van de, uh, in de schoenen van de politie geschoven. Het leger zegt, wij hebben niet geschoten op de demonstranten. Dus tot nu toe uh, denk ik dat het leger uh, uh, de belangrijkste partij is die hier een grote rol gaat spelen in de komende tijd. Zitten jullie daar wel veilig? Toeristen, er heeft nog nooit een incident hiervoor gedaan uh, tegen hotels of tegen toeristen. Ook de afgelopen week ja, Ik ben natuurlijk stom verbaasd, want een week geleden ging ik naar Tunesië. Het vliegtuig gaat één keer in de week van Tunis Air uh, van Schiphol en dat zouden dus vandaag terugvliegen. En vorige week gingen wij eens weg. En uh, was hier, nou, er waren wel wat uh, dingen aan de hand, maar het was heel ver weg. En daarom ben ik ook benieuwd naar die, die meneer van het Marokko-instituut. Want wat denk je Peter, iedereen in uh, Noord-Afrika, in, in Libië, Marokko, in Egypte, uh, Algerije, die zit natuurlijk te koekloeren wat hier allemaal gebeurt. Want dit is alleen mogelijk geweest door uh, internet, e-mail, mobiele telefoon, Twitter, Wikileaks ook he, heeft een grote rol gespeeld met onthullingen over uh, de mafioze praktijken van het uh, regime hier, wat iedereen eigenlijk wel wist. En toen is het opeens dus met een snelheid gegaan die ik denk ook in die andere landen waar ik het net over had in Noord-Afrika. Ik denk dat de mensen zich wel eventjes uh, gaan realiseren hoe snel zoiets uit de klauwen kan lopen. Heb je nog enig idee hoe lang dat vliegveld nog dicht blijft? Ik, ik, de, de, de president is dus vertrokken. Gisteren zijn er dus allerlei familieleden van de president, die zijn in een andere vliegtuig gestapt. En toen hebben de piloten geweigerd uh, die mensen te weg te vliegen uit Tunesië, dus die zijn allemaal uh, gearresteerd uh, vervolgens. Die zitten volgens mij nu in de, in de gevangenis. Ik weet niet zeker, het is iets van denk ik een, uh, ja wij vliegen met Tunis Air, ja, ik denk dat het toch misschien vandaag, uh, maar welke vluchten dan wel zullen gaan en welke niet, dat weet ik niet. maar. Nogmaals, ik zit voor de rest in een goed hotel en uh, er is niks aan de hand verder. Maar... Dus je maakt dadelijk de keuze het opblazen van een luchtbed en de zee opgaan... of toch nog even met de plaatselijke bevolking praten? Nou, ik vind, kijk, ik ben natuurlijk ou, oud-journalist en, en, en het is, het, wat hier gebeurd is in een week wat we gezien hebben is natuurlijk, ja, dat is, dat is uh, spectaculair. Het is uh, verschrikkelijk, precies dat er zoveel mensen zijn doodgeschoten, want het zijn er echt veel meer dan wij ja, denken hoor. Uh, dat moet toch echt in de honderden lopen, eerder dan in de tientallen. Uh, er is verschrikkelijk uh, veel geweld gebruikt en ongelooflijk veel gebouwen in de brand. Als je hier kijkt, jongen, alle banken, politiebureaus, veel winkels, supermarkten. Gisteren een hele grote supermarkt in Tunesië stond, kon je van een paar kilometer door de brand zien. Dus het is verschrikkelijk veel uh, uh, vernieuwd. Uh, ja, ik ben benieuwd. Ik denk dat het een paar dagen zo... Ik weet gewoon, het is heel moeilijk te zeggen. Maar uh, uh, ik vermoed dat we, dus, dat we dus vandaag of morgen op een gegeven moment... Dat, want, laatste, want wij zitten dus met een vliegtuig vol met mensen die, die terug moeten naar Nederland. Hè? Dus het zou dan vandaag naar Amsterdam gaan. Charles, hartelijk dank. Ik hoop uh, dat je wegkomt. En anders nog uh, enigszins voor zover mogelijk plezier daar. Ja, ja dank je Hartelijk dank. U hoorde de Charles Huiskes vanaf het, uh, een hotel vlakbij het vliegveld in Tunis. En we praten verder met Paolo de Mas, directeur van het Marokko Instituut... dat de ontwikkelingen in Noord-Afrika analyseert. Ja, goedemorgen. Mag. Ja, Charles zei het ook al. Uh, hij zei, het is interessant, want wat gebeurt er met de, de, de, de buurlanden van de, de, de Tunesië? Is dat een reële angst, dat die onrust over zal slaan? Is een reële angst? En je ziet ook dat alle regimes met argus ogen kijken naar wat er gebeurt in, in Tunesië. Daar hebben ze ook alle reden toe, want een deel van de oorzaken van, van deze ontwikkelingen... vinden ook in andere uh, landen plaats... Hoge werkloosheid, je hebt een enorm deel van de bevolking, zeker de mannen tussen de 15 en de 25, die geen uitzicht hebben op de uh, arbeidsmarkt, huwelijksmarkt en meer markten, zijn er niet. Dus er is in al die landen is er een opgehoopte uh, en ge geknakte verwachting. Ja, dus wat in Tunesië er... gebeurt, kan ja. ook elders gebeuren. Uh, de vraag ja. is, uh, uh, is er een aanleiding in die andere landen die de zaak doet ontvlammen? Want je hebt de afgelopen tijd heb je ook in andere landen, Algerije recentelijk en ook in Egypte, heb je ook kleinere opstanden gehad, protestbewegingen tegen de hogere prijzen. Uh, dus wat dat betreft uh, zie je dat uh, in alle Arabische landen uh, er een soort sociaal buskruid ligt dat ook kan ontvlammen. Ja. De vraag is zeg maar, wat de lont is, of wat de lucifer is... wat de aanleiding is om de zaak te, te ontvlammen. Wat was die in Tunesië? In ik begreep dat, dat u opstand was, de, de, begonnen, de, zij, begonnen is in kleine dorpen... en klein later dorp. pas is overgeslagen naar ja. de, de hoofdstad. Uh, pas daarna na weken. Hè, je hebt daar, iemand heeft zich in brand gestoken. Een academicus ja. Althans, iemand die de universiteit had afgerond... Uh, daar als straatventer uh, uh, bezig was. Uh, door de politie is een handel opgepakt. Uh, uit pure wanhoop heeft hij zich in brand gestoken. Dat gebeurt wel meer. Uh, maar dit was de aanleiding in een klein dorp, een klein stadje, Bouzaat. Uh, dat heeft wat doorgeetterd, uh, een paar weken, en later is het overgeslagen naar Tunesië. En dat geeft ook even aan dat uh, de Tunesische overheid dus niet meer bij machten was, of niet meer wilde, om een lokaal probleem op de gebruikelijke manier uh, op te lossen. Want uh, wat was de gebruikelijke manier? gebruikelijke manier was uh, dat. De stokken dat je, erop af? Stokken erop af, uh, media stilte, uh, uh, en, en geen berichtgeving daarover. Uh, en als het moest, met een een soort homeopathische dosis geweld. Hè? Uh, en Charles zei dat ook, dat kunnen ze nu vergeten... simpelweg door het gebruik van internet. Klopt dat? Dat zie je. En dat is het interessante van, van, van deze ontwikkelingen. Uh, ik heb eerder van dit soort snelle revoluties meegemaakt... in Portugal, in de DDR en in Roemenië... waar je ziet dat een systeem waarvan... Men dat gebaseerd is op repressie, uh, met veel politie, geheime diensten... wat staat als een eik, om zo maar te zeggen... dat er binnen uh, een week tijd door massale uh, volkswoede... Uh, uh, teloor kan gaan. Dat is heel opmerkelijk. En als ik nu naar Tunesië kijk, zie je hetzelfde scenario. Revolutie, dat wordt versneld ja. door het feit dat je tegenwoordig... met Facebook, met Twitter, dat je de hele wereld over kan. Dus wat er in Bouzaat gebeurt, een achterafdorp of, of in Le Kef... of in Kasserine, gaat onmiddellijk de wereld door... en heeft een wisselwerking met het land. Maar dat die uh, afgestudeerde academicus... die nu straatventer was, uh, zichzelf in brandstak... Uh, dat... Uh, dat... Dat was voor veel mensen natuurlijk ook een voorbeeld. Want ik begreep dat, je, uh, dat er in Tunesië heel veel uh, hoogopgeleide mensen zijn. Hè? Er is heel veel geïnvesteerd in het onderwijs... maar die hebben vervolgens geen kans op Dat is een van de hopen van sociaal kruid wat er ligt. Dat uh, de afgelopen 20, 30 jaar enorm veel mensen zijn opgeleid. Academici, oh. hoger onderwijs. Die uh, geen uitzicht hebben op, op een baan en, en op een huur. De ingenieur op de tram. Uh, is het uit de jaren 30 in nou, Nederland. Die, want dan is er nog werk. Het is erger als je zelfs nog geen ingenieur oh, ja. op een tram bent. En je ziet dus dat uh, iemand die geen opleiding heeft gehad in de Arabische wereld... weet dat hij voor een dubbeltje is geboren en geen kwartje wordt. Iemand die het hele traject heeft afgelegd... en afgestudeerd academicus is, en dan heeft verwachtingen. En, dan en als die behoorlijk. verwachtingen worden geknakt, krijg je dus radicalisme. En... Uh, um... Dat, is een van de, van de, dat geldt voor al die landen, of je neemt Tunesië neemt, uh, Algerije, Marokko, Egypte... waar je uh, honderdduizenden mensen hebt die in die situatie zich bevinden. Want wat is de verwachting? Wie is er nu aan de beurt? Want al die regimes... We kunnen het lijst nog eens even doornemen. Voedselprijzen verlagen, vergroten, niet langer schieten op demonstranten. Ja, dat geldt natuurlijk voor al die landen. Wie is er aan de beurt? Uh, de, de Marokkaanse socioloog Darif, die vrij goed zicht heeft, die heeft ook een lijstje gemaakt en heeft gezegd van bovenaan staan Jemen en vooral Egypte. Oh. Uh, Jordanië, Marokko. Ja, Jemen uh, is natuurlijk ook een uitzonderingssituatie. Ja, dat is echt wel heel extreem. Uh, Libië ook een geval apart. Maar als je dus kijkt naar Algerije en, en uh, uh, Marokko. Uh, Jordanië, waarvan je zegt, nou het regime is zodanig sterk. Een redelijk of minder ongeliefd, om het zo maar te zeggen. Dat daar de zaak nog wel uh, uh, in de gang wordt gehouden. En de Golfstaten hebben zoveel geld dat ze ook. Precies, die, hou, die houden hun bevolking wel rustig met uh, gratis uh, ja. gezondheidszorg en ja. onderwijs. Maar, ja. maar, maar die landen die u, u noemde, heb je daar ook uh, zo'n uh, heel contingent academici die niet uh, aan de bak komen? Ja, de, een land als Barokko heeft, heeft iets van, van 400.000, 500.000 uh, academici. die En die ook dagelijks demonstreren. De Afgelopen, ook in, in, in Algerije, zie je dat dagelijks afgestudeerde, hogeropgeleide voor het parlement demonstreren. Dat doen ze al twee of drie jaar, een soort regelmaat. Het probleem daarvan is dat ze dat doen tegen de koning. En de koning heeft toch een soort van goddelijke uitstraling op een groot gedeelte ja, van de volking. Uh, he? dat heeft hij Is mee. dat het probleem daar, of niet? Uh, nou, het probleem niet voor de koning, want nee. hij heeft een extra kaart om het uit te spelen. Nee, maar goed, is, is, maar, is dat de crux waar het op drijft? Uh, ja, absoluut wel, ja. Je, je ziet niet die haat die je tegen uh, Ben Ali en zijn kliek was. Want als, als het over klieken gaat en over bevoordeling van je familie... dan hebben al die uh, uh, machtshebbers in de Arabische wereld hebben klieken en families. Hmm. Hetzelfde geldt voor de koning van Jordanië. Hetzelfde geldt voor de, voor de koning van Marokko. Uh, uh, Mubarak is ook bezig. Ik niet zeggen, Egypte is, is natuurlijk toch ook wel een kandidaat? Dus als je, als je alle factoren op een rijtje zet... zou ik mijn geld zetten op Egypte. Althans, bij de Engelse boekmaker niet in en Egypte. En de Egyptenaren zelf, beginnen die zich al te bewapenen... bij wijze van spreken, of is dit zoiets van... nou, even bukken. Je hoeft niet, je hoeft niet te bewapenen. Als, als alle Egyptenaren, hè, uh, Cairo, 16 miljoen inwoners... als daar 400.000 mannen tussen de 15 en de 25 de straat op gaan... Dan is er maar één oplossing voor een, voor een dictator. Dan moet je echt schieten en blijven schieten... en niet je trekker laten teruglopen. Je ziet bij, bij Ben Ali dat hij op een gegeven moment heeft gezegd... een zeer belangrijke reden, ook qua, qua lichaamstaal... van oké, okay, ik heb het begrepen, Hoezo? ik schiet Wat, niet hoe meer. Hoe zag die lichaamstaal eruit? Uh, als je kijkt naar die ogen, die, die waren vroeger waren, uh, bikkelhard uh, doelgericht... Hij was echt in paniek. Je zag ook de wijze waarop hij nu zijn toespraak hield. stond er geen verhouding met, met de dictator die mm het -hmm. daarvoor was. Een lichaamstaal zegt vrij veel. Ook de inhoud zegt wel iets, maar de lichaamstaal ook. En toen beseften zeg maar, die mensen op straat. Uh, dat ze door konden drukken. Ze, ze uh, zagen dat hij kwetsbaar was? Ja. Binnen, uh, men was dus kennelijk niet bereid het bewind. om, om ruxischloos. Uh, niet honderd doden, maar vijfhonderd doden. Het was too little too late. Ja. Uh, maar nu, want die man is nu weg. Dus de, de, die premier heeft gezegd, ik neem de boel even over. Ja, en, en gaan we nu een totaal andere... Uh, ja, een andere demo, gaan we een democratie krijgen daar? Bedoel... Nou ja, uh, uh, ik wil graag aan verrast, maar uh, uh, dat zit er niet in op korte nee. termijn. En je ziet hoe die overgang is verlopen. Je ziet dus dat de, de naaste omgeving van Ben Ali, uh, zijn, zijn nieuwe opvolger, uh, uh, Ghanoui, maar vooral ook de legergeneraal Rashid Ammar, hebben ervoor gezorgd op een gegeven moment, hebben de afweging gemaakt, wat doen we? Gaan we voor een uitzichtloze zaak ons nog inzetten? Of dumpen we, ja. je het zien, dumpen we uh, Ben Ali? Ze hebben voor het tweede gekozen. Zeg maar, de, de, de persoon is weg. Uh, de mensen die aan de macht waren en nog aan de macht zijn... proberen dus een transitie te, te, te, te regelen. Waarbij het leger een grote greep houdt. En uh, uh, Ghanouchi probeert met alle politieke krachten, zoals hij het noemt, iedereen, nationaal regering, om daar een transitieperiode te, te hebben en dan tot verkiezingen te komen. Het lijkt een beetje op Irak. Nou, als je weet hoe verdeeld Tunesië is en na 23 jaar uh, uh, bewind, is veel van de oppositie uh, monddood gemaakt, letterlijk. Uh, er is, die politieke partijen zijn nog niet goed geworteld in, in Tunesië. Dus je krijgt een periode waarbij een deel van het oude bewind door de coöptatie met politieke partijen probeert tot verkiezingen te komen. Uh, en in de tussentijd, uh, beide, die honderdduizenden mannen... tussen de 15 en de 25, hun tijd. Uh, uw correspondent heeft gesproken over, over uh, geweld... over het in brandsteken van, van benzinestations, uh, plunderen van supermarkten. De vraag is in hoeverre het leger bereid is nog steeds... Uh, de, de veiligheid en orde te handhaven en of ze... op een of ander moment, vroeger of later, bereid zijn om terwille van die orde en terwille van een, een, een goede overgang naar de democratie ook te schieten op betogers die ongetwijfeld zullen komen. Want dat was het verwarrende voor mensen die gisteren naar de journaals hebben gekeken. Aan de ene kant zag je dus geheime dienstmensen uh, met stokken onmiddellijk. Uh, uh demonstranten in elkaar slaan. En het volgende plaatje was... dat over een heel klein prikkeldraadversperringtje... militaire handen ja. stonden te geven met die demonstranten. Ja, nou, maar dat is klassiek in, in de Arabische wereld. De, de wereld van verschil tussen de geheime diensten... Uh, echt de, de, de smerige sector... En, en het leger, waar ook veel dienstplichtigen in zitten. Het leger is altijd wat terughoudender... Uh, om, om zijn eigen de mensen te schieten. Terwijl zeg maar, de beroepsdeformatie bij geheime diensten... Uh, zodanig is dat die er ook op getraind zijn... om, om uh, zo tekeer te gaan... Dus, het feit dat het leger, de vraag is ook in hoeverre het leger... die geheime diensten als het ware nog in, in toon kan houden. Mogen wij u hartelijk dank zeggen voor de uitleg. En het kan snel gaan. Dat is ongeveer wel de conclusie. Bij alle revoluties. Hartelijk dank. U hoorde Paul de Mas van het Marokko-instituut. Het ging dus over de aanhoudende protesten in Tunesië... die in ieder geval tot nu toe als resultaat hebben... dat de president vertrokken is. Saudi-Arabië, geloof ik, hè? zit hij? Ja, ja, dat lag in de lijn de verwachting. Dank u wel. Somewhere I hate is dus nog eens wat anders dan de blokfluit. James Hunter hoort u, ain't going nowhere. Ja, onlangs werd bekend dat blokfluitist Erik Bosgraaf... op 21 februari de Nederlandse Muziekprijs krijgt. En hij is hiermee de eerste blokfluitist ooit... die de meest prestigieuze prijs op muziekgebied in ons land ten deel valt. De adviescommissie van de Nederlandse Muziekprijs lichtte haar keuze als volgt toe. Erik Bosgraaf toonde zijn grote virtuositeit... op alle mogelijke en onmogelijke blokfluiten in een repertoire van eind 16e tot begin 21e eeuw bewees hij op miraculeuze wijze van muzikale gedachten te kunnen verwisselen. Nou, dat is nogal wat. Uh, vanmorgen is in Bionts de gast. Goedemorgen en hartelijk gefeliciteerd. Dankjewel. je uh, Dacht je eindelijk erkenning? Um, nou, het, ik had al een hele goedlopende carrière, dus het was niet dat ik nee. dat dat zo was. Het niet, maar het is wel, uh, ja, het is wel echt heel uniek. Um, maar voor mij of voor de blokfluit dan? Voor, voor, allebei. voor allebei. Het is uh, ja voor mij is het, ja, het is de hoogste Nederlandse staatsonderscheiding voor ja. muziek. Ja. Uh, ja, wat, wat, wat nu nog, hè? Ja, nou ja, je internationaal kan, je kan... eigenlijk, maar binnen, <laughs> ja. binnen, Nederland, binnen Nederland is dit het, het hoogste. En het is, uh, dat is fantastisch om, uh, om dat te mogen Bestaat krijgen. Bestaat er een Nobelprijs voor de blokfluit? Uh, <laughs> er nee. staat niet, niet eens een Nobelprijs voor muziek. Okay. <laughs> de virtuositeit en, en, en, en blokfluit, voor veel mensen zal dat haast de contradiction terminus zijn. Ja. Nou, de, wat ik het leuke vind is dat mensen hebben bij viool of bij piano hele verwachtingen van hoe dat allemaal zou moeten klinken. Ja. Hebben ze bij blokfluit ook en die verwachtingen zijn heel laag. Klopt dus komt keer... dat? Nou, dat is niet zo gek natuurlijk. Iedereen is er zijn heel veel mensen mee begonnen ja. en ook al heel vroeg weer mee gestopt. Ja. En er zijn maar heel weinig mensen die daar, die daar lang mee doorgaan. Dus ze associëren blokfluit altijd met een heel laag niveau, hè? Ja, ja, zo vals mogelijk klinkend. En dan zo half van die halve noten dat ze uiteindelijk de vinger er niet goed op hebben. <lacht> Toch? Nou, ja. het is gewoon dat met je, met je kleine vingertjes dan. Hoe leidt ja. het kindeke hier in de kou? Dat ja. was echt zo'n evergreen. Volgens mij. Het goede, goede, het goede ja. is. Hoe leidt het kindeke wat hier in de kou? Dat was zo'n liedje wat je op je blokfluit speelde. Oh ja, Jij misschien niet. Maar goed. Uh, Drie blokfluiten heb je bij je. Ja. Uh, vertel eens even wat zijn. Er drie hele verschillende. Een alt, Ja, nou het leuke van blokfluit is dat het een ontzettend grote instrumentfamilie is. Van saxofoon. Weet je, je hebt sopraan, alt, noor, bariton, sax en dat soort dingen. Voor blokfluit heb je denk ik wel 30 tot 40 instrumenten. Uh, van, de, van de 2 meter grote contrabas tot de 30 centimeter grote sopranino. Je hebt de blokfluit van 2 meter lang. Uh, ja, ja. Zo? Ja. En, uh, en bovendien uh, ja, heb je heel veel verschillende types. Je ziet hier uh, nou, de driedelige blokfluit, die nog ja, eigenlijk een soort handgemaakte versie van de fluit, die nog het meest lijkt op de Bart Smit-fluit, uh, noem ik het maar even. Jullie refereren ja. er zelf ook al subtiel ja. aan. Um, en uh, dit is uh, wat ik hier heb, is een, eigenlijk een tweedelige fluit verbonden door een, uh, een koperen ring, die een hele wijde boring heeft, die eigenlijk meer als een toeter uitloopt mm -hmm. en die daardoor ook weer een hele andere klank heeft. En ja, ik speel eigenlijk op alleen maar op handgemaakte fluiten, gemaakt door, door echte ambachtslieden, die, uh, ja, waarmee je zeg maar, in samenwerking met zo'n bouwer ontwikkel je zo'n instrument. Z zijn er dan mensen die fulltime daarmee bezig zijn? Ja, zeker. Ja. En nou ben, ja. Jij, ben jij nou iemand die dus ook ooit begonnen is met blokfluitles, maar jij bent nooit overgestapt op iets anders? Of je bent er ook ik ben mee nee, opgehouden? ik ben zeker wel overgestapt op iets anders, maar ik vond, ik vond blokfluit gewoon leuker. Dat is, uh, ik, ik, ik was uh, aan het hobo, hobo aan het spelen. Maar dat past paste gewoon helemaal niet bij mij. <lacht> dus gewoon iemand die een zeg maar, jaar lang instrument speelt. Die, die, die, die doet dat op een gegeven moment. Ja, dat, is, dat, dat groeit zo. En dat, dat is het instrument waarop waar je, je dat kan doen. En voor de ene is dat een trekzak, Voor de andere een piano. En voor mij is het een blokfluit. Nou ja. kunt, u, kunt u het moeilijke of het lastige van die blokfluit eens uitleggen? Want voor een leek is het natuurlijk zo. Dat is gewoon een, een, een stuk hout. Er zitten achter uh, uh, acht gaatjes is ja, er nog niet? heel goed. Acht gaatjes. Nou ja, dan, dan zet je je vinger op of niet. En uh, dat is het. En mijn blazen. Ja, nou, ik denk het, het moeilijke is eigenlijk de, de stemming. En um, je kunt uit een blokvlaat heel snel geluid maken. Maar om goed en mooi geluid uit te maken is eigenlijk vreselijk moeilijk. Laat ze horen. Um, nou zei. ja. Kunnen ze niet op de kleuterschool? <laughs> wat was dit? Ja, Een improvisatie. Oh, zomaar gewoon. Zomaar zetten. even ja, uit okay. de. Goed, en je pos, zei: wat pos. is. Kun je iets.? Want we hebben het nu even gehoord. Je zei: van die, die stemming. Uh, de, de, nou, stemming en nog iets anders, dat wil ik ook even duidelijk laten horen, is dat articulatie. Een blokfluit kun je spelen zonder lipspanning. Voor alle andere blaasinstrumenten moet je echt je lippen aanspannen. En je spreekt eigenlijk in een blokfluit. Dus dat kun je gewoon in die blokfluit doen. En op die manier kun je heel mooi direct... Nog even duidelijker. Wat is dat? Dat is... Articulatie. Dus ja. je spreekt eigenlijk in de in de fluit. Dus ik kan zeggen dak, dak, daar. -da -da -da. ja. Ik ja. spreek dat gewoon zo. En in als de fluit. je het nou iets anders zegt, uh, bijvoorbeeld blub Klinkt het dan anders? Of iets ja, dat klinkt. Het moet wel met je tong ten. Oh, nou Wat ja. doe je met je vingers, maar je kunt bijvoorbeeld taart taar of Nou zeggen, ja, oké. Okay. Ja, Ja, ja, ja. ja. En dat is dat, dat, dat hele directe en dat sprekende, dat zit eigenlijk dus heel, heel veel dichter bij de menselijke stem dan uh, dan bijvoorbeeld een dwarsluit of een hobo, hè, die ook nog eens een keer heel veel kleppen heeft, waardoor je eigenlijk als speler veel verder van dat instrument. Maar heb jij ja, ja, ja, ja. wel veel mogelijkheden met een blokfluit? Ja, vreselijk veel ja? mogelijkheden. Maar wat zijn die mogelijkheden? Hoor? Nou. Uh, zoals gezegd, eerst, uh, ten eerste al dat het zo direct aanspreekt. Uh, nou, je mm -hmm. hebt heel veel dynamische mogelijkheden. Je hebt ook door de instrumentkeuze, juist doordat je zoveel instrumenten hebt... kun je heel specifiek een instrument kiezen voor een bepaald stuk. Dus juist e een hoge of mm -hmm. een warme, een extraverte, introverte klank. Pak nog eens een andere, want je hebt er drie bij je. Ja, nou, dit maar is maar een, goed, la een lagere ja. fluit, een tenor in D. Mm -hmm. Maar ja, bijvoorbeeld, oh, dat is wel even leuk om te laten zien... je kunt ook zingen en spelen tegelijk. Ja, dit is alweer een andere koek, hè? Dus dat is zeker. Dus er zijn ook zeg maar op het gebied van de, van de experimentele technieken heel veel hè? Ja. De, de, de zijn Dat geen, is ook een beetje waar je die prijs voor heb gekregen, hè? Precies, er zijn geen gebaande paarden bij een blokwart. Ja. bij bij een viool heb je alles strijkkwartet ja. en een symfonieën. en dat is dat, dat is juist het leuke dat je echt kan je permanent blijven experimenteren voor jouw gevoel. Ja. Dat kun je in in principe op elk instrument, maar er zijn nou eenmaal. Maar leidt het ook op gebanen. ergens toe? Ja, precies. Lijt het ergens, ergens toe? toe. Ja. Nou, in ieder geval tot een prijs. Uh... <laughs> ja, nee, maar nee, nee, absoluut. Maar je... zijn er veel mogelijkheden, zijn er veel wegen te ja, bedenken? Zeker. Ja, nou, kijk, ik, heb, ik, ik speel eigenlijk in alle mogelijke combinaties. Ik, uh, ik speel solo, maar ik speel soms ook voor een orkest als solist. Of juist met een, een free jazz groep. Ik ben heb net een, een, een, een tournee gedaan door Zuid-Afrika met ook met lokale muzici. Um, en nou ja, goed, fluit is natuurlijk ook zo'n internationaal ja. instrument. Dus daar hebben ze, daar heb ik ook weer zulu voor. ...pluiten bespeeld en dan ga ik er, helemaal, duik ik er helemaal in... ...en dan ga ik met, met iemand dat allemaal uitziet te zoeken. Dat is gewoon... ...dat is gewoon, um, dat is gewoon uh, vreselijk leuk. En juist doordat het zo universeel is... ...en doordat het instrument zoveel mogelijkheden uh, biedt... Ja, is, ...blijft het voor mij een inspiratie. Wordt er veel geschreven voor blokfluit? Door de componisten? Ja, dat kun je best wel zeggen, want... Voor een componist moet je je voorstellen... is het ook eigenlijk best wel prettig... dat zo'n instrument niet zoveel gebaande paden heeft. En je, je moet je voorstellen dat vooral Japanse componisten... of, of Oosterse componisten... Die, die kijken op een heel andere manier. Wij, wij beginnen gelijk over ja muziekschool dit. En, ja, uh, dat en is de associatie en, bij veel mensen. En, en bij ja. bij, bij Japanners men is het, ja, het is gewoon een soort bamboefluit. Dus die, die benaderen dat weer van, vanuit een heel ander mm -hmm. perspectief. Dat, uh, ik speel heel veel Japanse muziek en dat, dat is... Dat is ook heel, heel interessant. Die, gaan, die spelen ook veel met ruisklanken. Nou en... oh ja, ik, ik kan me ook wel voorstellen... De, de, de eenvoud die een blokfluit ook heeft... dat hij heel goed past in, uh, in de Japanse cultuur. Zeker. Ja. Ja. Wat, zou, zou je iets willen laten horen? Een heel kort stukje van de Japanse muziek. Oké, okay, uh, goed. <middels> komen. Het instrument ging nog door terwijl je hem al van je mond af had. Ja, dat is... <laughs> ik zong en ik speelde tegelijkertijd. En je kunt natuurlijk ook het instrument langzaam wegtrekken en dan blijft alleen je stem over. En dan denk jij, dat oh, is, ja, de ja. truc is geslaagd. En dan denk jij, hè? Hoe kan dat nou? Ja. Ja, <laughs> ja die, uh, die, die andere blaasinstrumenten, want ik las een interview met je en dan zei, je, ja, dat zijn veel meer um, doorontwikkelde machines eigenlijk. Dat een blokfluit is... Ja, in zekere zin een veel puurder instrument. Ja, dat, is, dat vind ik echt. Um, je, het feit bijvoorbeeld dat je bijna geen kleppen hebt, of op deze fluit uh, zelfs helemaal geen kleppen. Maar we zijn wel blokfluiten met kleppen. Ja, zeker. Nou, je moet je voorstellen als een blokfluit groter wordt, dan liggen die gaten op een gegeven moment zo ver uit elkaar dat je ze niet meer kan grijpen met je handen. En dan, dan heb je een klep nodig. nodig. Oh ja, tuurlijk. Dus het is vooral de grootte van die. Nou ja, door, door die, doordat er geen klep op zit, kun je ook zeg maar die gaten helemaal manipuleren. Dus je kunt. Je kunt de glissandi maken, bijvoorbeeld op een trombone, kun je ook zo En dat kun je op, op een blokfluit. Ook. Op alle eigenlijk alle andere blaasinstrumenten kun je dat niet doen. Je zit gewoon in die, in die, in die. Je zit gewoon met, met dat hele machinewerk in feite. Um, en ja, je, in de 19e eeuw zijn die zijn die met heel veel kleppensystemen ontwikkeld... eigenlijk om steeds harder te kunnen spelen. Om in die grote concertzalen te kunnen spelen. Mm -hmm. En um, nou ja, de, de blokwacht kon daar eigenlijk ook niet in mee. Die is niet... Die, de, ze hebben ook heel veel geëxperimenteerd met kleppen... maar is eigenlijk, je kunt zeggen, godzijdank puur gebleven in die zin. En, um, en daardoor ook een beetje op de achtergrond geraakt... omdat hij niet meer mee kon doen in die enorme orkesten misschien. Zeker, zeker. En pas toen die orkesten weer een beetje uit waren... om het zo maar eens even te zeggen... Ja? zo na de Tweede Wereldoorlog... Um, ja, kwam, kwam, kwamen die blokfluiten weer terug. Ja, ook... On, ook on, ja. Men raakte natuurlijk ook geïnteresseerd in de wat oudere muziek. Niet alleen maar mm -hmm. meer 19e eeuwse muziek... maar ook middeleeuwse renaissance... En daar, komt, daar uh, zit, die, zit die blokfluit wel heel erg, uh, ja. heel erg veel in. Ja. Goed, uh, wat is je volgende optreden? Uh, mijn volgende optreden Mensen die denken, is... We een, willen hem zien! Is, is uh, volgens mij een free, free jazz concert in Eindhoven. En ja? Axis Eindhoven. En wanneer is dat? Ja, dat zou ik nu moeten <laughs> zeggen, maar het staat op www.erikbosgraaf.com. Oké, okay, dan moeten de mensen daar maar kijken. Hé, hey, dankjewel. Graag gedaan. Ik vond het ontzettend, uh, ontzettend leuk om de iets... te. uitreiking van de Nederlandse Muziekprijs 21 februari in het muziekgebouw. En geniet ervan. Ja, je hebt, het is mooi dat het gelukt is. Als even, 21 februari in het muziekgebouw aan het IJ? Ja. In ja. Amsterdam? Ja. Je Sorry worden, je dat je de reden nee dat geeft niet maar, wel Nee, dat geeft niet. Wij doen de hele tijd niks anders. Okay. Mensen zijn de reden gevallen. Uh, en uh, roep je de luisteraars op om daar naartoe te gaan? Ja, Want ja natuurlijk. Dan worden het hele volkstam. Dat, hoor, dat wordt, ook, die... wordt echt een feestje <laughs> ook dus. Uh, Oké. Okay. Nou, goed. dankjewel. U hoorde dus Erik Bosgraaf, blokfluitist... Uh, naar aanleiding van de Nederlandse muziekprijs die hij krijgt uitgereikt Als u nog meer wil weten, kunt ook via nieuwsshop.nl van alles aan de weet komen. Nogmaals, hartelijk dank en gefeliciteerd. De Russische badplaats Sochi aan de Zwarte Zee... is in 2014 het decor voor de 22e Olympische Winterspelen. De uitverkiezing in 2007 kwam voor iedereen... als echt werkelijk een complete verrassing. Want in de ouderwetse badplaats is de infrastructuur om het maar keurig te zeggen, sterk verouderd. Ook is het in de regio, de noordelijke Caucasus, dus, bepaald niet veilig... en willen ze elkaar nog wel eens met enige regelmaat in de haren vliegen. En sneeuwzeker is het al helemaal niet. En dat heeft alles te maken met een bijna subtropisch klimaat. En toch zal in Sochi een Olympische stad verrijzen... voor de winterspelen, en dat zou ze een weerga niet kennen. Maar ja... Wat gaat het kosten? Tegen welke prijs gaat dit allemaal gebeuren? Gaan we vragen aan journalist Arnold van Brugge. Want hij volgt de voorbereidingen van Sochi op de voet. Regelmatig daar naartoe, dat is niet zo makkelijk hè, met die Russen. Want je, je, je, voor je twee sta je drie weken in de rij uh, daar bij het consulaat. Of Nou, dat staat mee hoor. De Russen zijn tot nu toe uh, redelijk aardig geweest met het verstrekken van visa en uh, het uh, ons uh, vrij daar laten rondreizen. Het is. Uh... Het is nu toe redelijk onbelemmerd geweest. We zijn er nu zes keer geweest, denk ik, de afgelopen twee jaar. Ja. Uh, voor ons project. Uh, de hele regio door. Dus niet alleen naar Sochi, naar die stad. Maar ook uh, het, uh, de Noord-Kaukses in inderdaad. Georgië, Abgaasje. En hoe gaat het? Hoe, hoe staat het ervoor? Ja, op dit het is, moment? Het is, het is redelijk mooi om zo'n project vanaf het begin te volgen. Want we zien dus inderdaad een enorme moerasvlakte uh, omgetoverd worden... tot een, een Olympisch plein waar al die schaatsstadions uh, ja? verrijzen. Uh, uh, super... Uh, high-tech stations voor de Siemens-treinen die daar gaan rijden, tussen de stadions en de bergen. Dus ja, het wordt, wordt keihard op. opgebouwd. Ja, uur per dag wordt er gewerkt door uh, gastarbeiders. Maar zoals gezegd, het is eigenlijk een subtropische omgeving. Wat doen de winterspelen daar? Ja, het is natuurlijk echt een, um, een project dat door Poetin um, uh, in het leven is geroepen om Rusland weer het prestige van van ouds uh, te verlenen. Dus het is een, een, een, een enorm politiek project. Uh, Sochi is, een, is een eigenlijk een de parel van de Zwarte Zee wordt het genoemd. De trotse badplaats van de Sovjet-Unie. Eigenlijk de enige badplaats van die grote in de Sovjet-Unie en in Rusland. Ze wilden zo'n enorm evenement naar Rusland halen. En wat is nou mooier dan winterspelen organiseren... terwijl je dezelfde middag nog de zee in kan duiken. Het idee dat je in de berg kan skiën en kan schaatsen aan de kust... en daarna de zee in kan duiken. Het is een sprookje. Hoe ziet het er nu uit? Peter zei, verouderd is dat ook zo? Schetsen het eens eventjes? Ja, het is, t, het is een heel merkwaardige stad. Want ik, ik reis er nu al twee jaar uh -huh. lang naartoe. En we hebben nog steeds niet echt vat op de stad gekregen. Het is een 140 kilometer lange uh, kuststrook eigenlijk. Die helemaal volgebouwd is met hotels, met oude sanatoria. Dus die plekken waar je niet alleen kan slapen... maar ook uh, gemasseerd wordt door die grote... Russische oude vrouwen... Uh, heel <laughs> vies te eten krijgen uit de uh, kantines. <laughs> <Ja>. <laughs> het is, het is een, een plaats... met een fantastische Sovjet-kuurtraditie. Ja. Waar zwavelmodder over je heen wordt gesmeerd. Hebben en, we dat wel eens gedaan allemaal? Ja, zeker. Leuk ja, ons toch? eerste boek ja. dat we geschreven hebben over Sochi gaat... over zo'n sanatorium waar we helemaal... <laughs> Geweldig. <laughs> uh, de, al, al, al deze geneugden hebben mogen proeven. Ja. Het is een heel mooie stad met een heel oude traditie. Maar tegelijkertijd is het uh, ook een beetje... een beetje de Costa del Sol van Rusland, zeg maar. Dus er gebeurt ook heel veel... Het is een, maar verpauperd of niet? Ja, zeker. Ja. Ja, het zijn allemaal uh, hotels natuurlijk uit de jaren 30, 50, 60... uit de, de glorietijd van de opbouw van de Sovjet-Unie. Met een vreselijke ouderwetse inrichting, stel ik me zo ja, voor. Ja. Met uh, verloerbankstellen en zo. Ja, precies. Ook wel mooi hoor. Ik bedoel, Die Russen houden ook wel van, van die mooie mintgroene kleurtjes... waar je nu weer heel erg van kan houden. En, en een verfje heeft het de laatste 40 jaar niet gehad. Nee, maar dat is dus nu heel erg aan het veranderen. Want er wordt nu krankzinnig veel geld ingestopt. Uh, Rusland heeft natuurlijk een, een hele grote elite aan oligarchen. Dus de mensen die in de jaren 90 heel veel geld hebben met het nationaliseren van uh, al het Sovjetbezit. En al die oligarchen worden nu door Poetin gevraagd... hun schuld terug te betalen. En, en, dat, en dat kunnen dat we ze beter doen, maar doen, want anders zijn ze in de gevangenis. Precies, ja. Dus dat doen ze ook. Dus die bouwen fabuleuze hotels in Sochi. Zeven sterren hotels, à la oh ja? Dubai, zeg maar. Die bouwen de Olympische projecten in de bergen. En uh, daar, daar gaat enorm veel geld in zitten. Waarschijnlijk wordt dit de duurste spelen ooit, wordt, uh, wordt vaak gezegd. Um, de laatste voorspellingen die ik hoorde gingen over 40 miljard dollar. Dus daarmee zouden ze de spelen in Beijing bijna een En dat zijn zomerspelen die van een veel groter niveau zijn. Precies, die zomerspelen die ja. zijn drie of vier keer zo groot als de winterspelen. En dan worden die, die, ja. voor, die voorbereidingen worden door uh, fotograaf Rob Hornstra en jou uh, vastgelegd. In woord en uh, beeld. Uh, waarom? Ja, wij vinden het een, een, een heel fascinerend uh, uh, gebied. In. We, we gingen daar de eerste keer naartoe in 2006. Toen gingen we het kleine landje Abkhazie bezoeken. Ja. Uh, dat is een heel klein landje wat eigenlijk grenst aan, uh, aan, aan de toekomstige schaatsstadions. Dus waar Sven Kamer straks uh, hopelijk al die gouden medailles gaat halen. Ja. Als je dan even verder kijkt langs de kust, dan zie je daar Abkhazie liggen. En dat is een heel klein Landje wat toen wij er eerst konden toe uh, helemaal niet bestond nog eigenlijk. Het was door niemand erkend op aarde. Het was een afvallige provincie van Georgië. Een redelijk gewelddadig, mafioos landje... Dat is pas in 2008 door Rusland erkend en nu wordt het dus in de pas slipstream. Om nog een hoop over te doen. Ja, ja, ja. precies. In de slipstream van, uh, van deze Spelen wordt het land ook, ook opgebouwd, zeg maar. Er wordt heel veel geld in geïnvesteerd. Maar, om... Ja, maar voor wie willen jullie dat doen? Maak je een documentaire of schrijven jullie een boek? Of... Nou, dat land, wat, wat ik wou zeggen, inderdaad, is dat het land in een, of die regio in een enorme metamorfose uh, uh, bezig is. Dus dat land Abkhazie zie je als een gek veranderen. Die stad Sochi wordt van een Sovjetstad in één keer omgetoverd tot het sprookje wat Rusland wil zijn, zeg maar... het uh, hypermoderne, uh, strak geleide sprookje. Uh, aan de andere kant van de bergen daarentegen... dus als je naar de, de Noord-Kauksis ingaat... daar zie je totale verarming en uh, onrust... Uh, in, in die regio waar Rusland maar geen vat op weet te krijgen. Dus je ziet een regio met enorme contrasten... Uh, waar dus aan de ene kant van de bergen 40 miljard dollar wordt geïnvesteerd en aan de andere kant van de bergen het leven totaal stilstaat... Mm. en uh, afzinkt eigenlijk in islamitisch radicalisme mm. gedeeltelijk... En maar voor wie willen jullie dat maken? Um, zijn ja, we een film bezig? Of, ja, we zijn bezig met een er film Het gaat niet zomaar erover. heen, ik bedoel, je zal betaald nee, moeten ja, worden. Wat, wat, wat wij doen is, we, we maken een project op, op uh, ons project, bestaat uit een website, uh, waar we heel veel verhalen mm -hmm. op schrijven, waar uh, fotografen op Hornstra dus heel veel fotografie op, op uh, mm -hmm. uh, laat zien. Um, en vanuit die website maken wij weer elk jaar boeken en publicaties. Publiceren ook in tijdschriften en kranten. Dus we hebben het eerste jaar een boek gemaakt over, uh, over dat oude hotel in Sochi. Oh ja. uh, vorig jaar hebben wij een boek gemaakt over, over Abkhazie. Um, en we willen daarmee een, een, een grotere groep volgers, zeg maar. mensen die ons volgen. Mensen die ook ons, ons geld geven om dit project te doen. Uh, voorzien van informatie over dat gebied in metamorfose. Zodat als straks die spelers daar zijn en er inderdaad zo'n Russisch sprookje uh, op de bergen uh, zich afspeelt, want dat gaat was gebeurd. En hebben jullie dat gedocumenteerd? Ja, dat... precies. Dat we wel kunnen laten zien van en dit zit er allemaal achter en dit is hier allemaal gebeurd die afgelopen vier jaar. En kan je uit handen blijven van de Russische propagandamachine? Want die is natuurlijk ook groot. Ja, zeker. Ik bedoel, we worden ook elke keer als we daar komen braaf meegenomen op een tocht door het Olympisch Comité die ons laat zien hoe mooi alles gaat en hoe goed alles functioneert. Mm. Maar goed, uh, daar kun je natuurlijk heel goed... goed uh, uit, uit handen van blijven. Uh, zij vertellen één kant van het verhaal... en wij bezoeken de andere kant mm -hmm. van het verhaal ook weer. Ja, je zei het even nog in een bijzin. Uh, wij rapporteren eigenlijk aan de mensen... die ons financieel steunen. Want het is een bijzonder project. Het is niet een krant of iets. Uh, je die hebt donateurs. Ja, klopt. We hebben toen nu toe uh, tegen de... We hebben nu ongeveer 350 plus donateurs. Dus dat zijn mensen van over de hele wereld eigenlijk... die geïnteresseerd zijn in onze manier van uh, journalistiek bedrijven. Dus dat op zo'n heel lang, lange manier... met een lange adem zeg maar zo'n gebied in kaart proberen te brengen. Die zijn bereid ons daar geld voor te betalen. En dat gaat... Uh, nou, we hebben het een beetje Olympisch, in Olympische gedachten onderverdeeld... in drie categorieën. Bronzen, zilveren en gouden <lacht> donateurs. Kijk. Waarvan de bronzen ons vanaf een tientje per jaar steunen uh, En de gouden donateurs voor 1000 euro per jaar. En die krijgen uh, in, naar gelang zij betalen... daar dingen voor terug. Dus die ontvangen onze boeken, onze publicaties, foto's van Rob thuisgestuurd. Alles te vinden als u geïnteresseerd bent. Ook de om daaraan mee te doen op onze site www.newshow.nl We hoorde de journalist Arnold van Brugge legt samen met de fotograaf de voorbereidingen vast in de Russische badplaats Sochi op weg naar de winterspelen. Zometeen zijn we bij u terug. Dan komt schrijfster Christine Hemrecht. Ze heeft een nieuw boek. Pieter Steins eh, is zes Jans Boeken. En het echtpaar Lataster heeft een documentaire gemaakt... over hun ouders. Tot zo. De overnachting. Elke week één gast en hij blijft slapen. Maar...